8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Pensioenen mogelijk in 2013 omlaag, winstaxo Nobel fors gedaald... en geen Nederlandse overwinning in Solar Race. De grote pensioenfondsen waarschuwen dat het zo slecht met hun financiën gaat dat ze mogelijk in 2013 de pensioenen moeten verlagen. Pensioenfondsen maken vandaag hun dekkingsgraad bekend. Dat cijfer laat zien in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Door de lage rente en de tegenvallende beurskoersen is de dekkingsgraad van veel fondsen gedaald tot ver onder de kritische grens van 105 procent. Bij het op één na grootste pensioenfonds Zorg en Welzijn is de dekkingsgraad nu 91 procent. En dat betekent dat de pensioenen in 2013 wellicht verlaagd zullen worden. Ook kunnen de premies omhoog gaan. Belangrijk is hoe de pensioenfondsen er eind dit jaar voor staan. Dat bepaalt hoe hard de maatregelen zijn die ze moeten nemen. Gisteren zei minister Kamp dat een aantal probleemfondsen uitstel krijgt. Ze mogen er langer over doen om hun financiële positie te verbeteren. Axonobel heeft last van de verslechterende economie en de stijgende prijzen voor grondstoffen. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. De winst van het chemieconcern daalde met meer dan 30 procent tot 148 miljoen euro. Topman Weijers verwacht niet dat de omstandigheden snel zullen verbeteren en komt ook niet met een winstverwachting voor de komende periode. Dat Axel Nobel last heeft van de economische crisis was al bekend. Om kosten te besparen is het concern daarom bezig met een grote reorganisatie. Hoeveel banen er verloren gaan is nog niet duidelijk. Het is ook onduidelijk of het spoedoverleg in Berlijn... tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. De twee spraken elkaar gisteravond in de marge van de afscheidsreceptie... van de president van de Europese Centrale Bank, Trichet. Na afloop wilden ze niets zeggen. Zondag is er een belangrijke Europese top, maar Merkel en Sarkozy zijn het nog altijd niet eens over hoe het noodfonds EFSF moet worden vergroot. Ook andere aanwezigen bij het overleg van gisteravond, zoals de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy, wilden niets kwijt over de inhoud van het gesprek. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. In de afgelopen 16 jaar zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. De vaste Kamercommissie voor Europese Zaken is nu in Bosnië... vanwege de mogelijke toetreding van dat land en Montenegro tot de Europese Unie. En bezoekt dus ook de enclave. De Kamerleden zullen praten met nabestaanden van de duizenden moslimmannen... die daardoor Servische troepen zijn vermoord. Nederland wordt daarvoor mede verantwoordelijk gehouden... omdat Nederlandse VN-militairen de veiligheid in Srebrenica moesten garanderen. In Chili is een grote demonstratie tegen het onderwijsbeleid van de regering uitgelopen op rellen. Ongeveer 25.000 mensen betoogden in de hoofdstad Santiago voor goedkoper en beter onderwijs. En het liep uit de hand toen honderden gemaskerde demonstranten... stenen en Molotovcocktails naar de politie gooiden. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid. Volgens de regering zijn de demonstranten radicalen en heeft onderhandelen geen zin. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, is in Kabul aangekomen voor een bezoek. Vandaag zal ze praten met de Afghaanse president Karzai en met andere functionarissen. En ze zullen het onder meer hebben over de oorlog in Afghanistan, de gesprekken met de Taliban... en de twee geplande internationale conferenties over het land. In november is er een conferentie in Istanbul en in december in Duitsland, in Bonn. In de Solar Race in Australië is het team uit Delft geëindigd op de tweede plaats. Het team van de Japanse Tokai Universiteit kwam als eerste over de finish. De race ging van Darwin naar Adelaide. Aan de wedstrijd doen speciale wagens mee die rijden op zonne-energie. Van de vijf Solar Races die tot nu toe zijn gehouden... zijn er vier gewonnen door Nederlanders. Marco van Basten wordt geen directeur bij Ajax. Hij heeft uitvoerig met de clubleiding gesproken... maar beide partijen zijn er niet uitgekomen, zegt Van Basten. Hij was door Ajax-commissaris Johan Cruijff naar voren geschoven. De directeursfunctie bij Ajax is vakant sinds het vertrek van Rick van de Boog deze zomer. In de Champions League heeft Chelsea uitgehaald tegen Racing Genk van trainer Mario Been. In Londen werd het 5-0. Chelsea blijft daardoor koploper in Pool E met zeven punten. Genk staat laatste met één punt. In Poel H wonnen de twee favorieten, AC Milan en Barcelona, allebei met 2-0 van Bate Borisov en Victoria Pielsen. En Arsenal klopte Olympique Marseille met 1-0 door een doelpunt in blessuretijd. Dan het weer nog wisselend bewolkt, verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag neemt de buiigheid langzaam af en het wordt ongeveer 11 graden. AMWV-verkeersinformatie. Ah, op de A4 naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Tussen Leidsendam en Zoetewouden Rijndijk loopt het daarom nog vast over 6 kilometer. En op de A16, breda Rotterdam, tussen het knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer. Komt door achterin volgens een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel en daarna een kapotte auto in de file. Nou, in beide gevallen is het opgelost. A17 is wel vastgelopen daardoor. Richting Dordrecht staat voor het knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. En op de A67 richting Eindhoven vanuit Venlo... zijn er uitgelopen werkzaamheden tussen stralen en velden... staat daarom 3 kilometer.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 Voor een 7-8 de van 749 euro... gaat u naar uw reisagent op HollandAmerica.nl. Onze geautomatiseerde logistieke systemen leveren nu in 105 landen. Nog zo'n 85 landen te gaan dus. Michiel Peters, CEO van de Landen Industries. Mooi hoe internationaal zaken doen ons in Nederland in het bloed zit. Noem het een ondernemend hart. Dat is ook onze kracht. En die delen we graag. Volg de internationale uitdagingen van Van der Landen Industries op ing.nl/slash commercialbanking. Ik ben Annerie Vreugdenheel, directeur Commercial Banking. Hoeveel bank wil je hebben, ING? Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen, het Europese bedrijfsleven luidt de noodklok. De economie zakt in elkaar als politici nu niet heel snel door knopen doorhakken om de crisis aan te pakken. We praten daar zo over met Hans Weijers van Axon Nobel. Zijn bedrijf heeft er al mee te maken en ziet de winst verdampen. En de pensioenfondsen die zien hun kapitaal verdampen. Dat heeft binnenkort gevolgen voor alle gepensioneerden. Premieverhoging en een korting van de rechten van gepensioneerden. Al dus de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En zijn pensioenfonds is bepaald niet het enige dat zwaar in de problemen zit. De grootste pensioenfondsen van Nederland waarschuwen vandaag... dat het zo slecht gaat dat ze mogelijk in de toekomst de pensioenen moeten verlagen. Miljoenen Nederlanders die aangesloten zijn bij het ambtenarenfonds ABP... bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de twee fondsen voor metaal... PMT en PME, kunnen hierdoor worden getroffen... De fondsen hebben op dit moment ook niet voldoende in kas om de pensioenen volgend jaar te verhogen. Wij praten erover met Guus Wouters, directeur van Pensioenfonds Metaal en Techniek, PMT. Meneer Wouters, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Of een fonds er goed of slecht voor staat, dat wordt aangegeven door de Dekkingsgraad. Dus onze aan nu, hoe is dat bij PMT? De fondsen publiceren vandaag hun dekkingsschade over het derde kwartaal. En dat is voor PMT een stand van 84 oh. uh, Vandaag aan de dag is ze inmiddels weer gestegen naar 89. Over het eerste half jaar zaten wij boven de 100. En dat geeft wel aan dat pensioenfondsen met geweldige turbulente uitslagen te maken hebben. Ja, want uh, het wettelijk minimum is 105 Dat is uh, 83, bijna 84 procent, niet veel. Nee, dat is uh, zeker. Uh, eind van het jaar, op 31 december, moet de stand worden opgemaakt. Uh, dan heeft het uh, fonds de verplichting om in het eerste kwartaal 2012 maatregelen aan te kondigen... als de situatie zich zo blijft voortduren. En die maatregelen moeten dan geëffectueerd worden per 1 april 2013... Uh, dat betekent dat we nog wel een beetje tijd hebben... maar uh, het is wel duidelijk dat de resultaten op dit moment niet goed zijn. Wat u zegt, we hebben nog een beetje tijd, meneer Wouters... maar kunt u nu al inschatten wat de consequenties hiervan zijn? Ervan uitgaande dat de huidige situatie zich blijft uh, continueren... dan zullen de pensioenfondsen uh, waarschijnlijk een pakket van maatregelen moeten nemen... Uh, Waaronder uh, zal vallen een uh, aanpassing van de premie, mogelijke versobering van de pensioenregeling. Met hoeveel het, kun, Kunt u dat al zeggen? Met hoeveel dat dan versoberd zou kunnen worden? Op basis van de huidige percentages kan dat liggen in een bandbreedte van tussen de 6 en de 9 procent. Dus dat kan een gepensioneerde een paar honderd, nou wel meerdere honderden euro's per jaar schelen? Bruto. Bruto per jaar, dat moeten we ons wel goed realiseren, bruto per jaar. Maar absoluut, het is een pijnlijke maatregel. En dat betekent uh, absoluut dat het invloed heeft op de koopkracht van gepensioneerden. Maar ook op, kan ik mij voorstellen als de premies omhoog moeten, uh, op de slagkracht van werkgevers. Dat is, uh, dat is zo, dat is een van de redenen waarom uh, de minister van Sociale Zaken uh, aan zijn toezichthouder... Uh, heeft geschreven om uitermate voorzichtig te zijn met forse premieverhogingen. Bent u daar blij mee? Uh, dat is uh, wel verstandig om te voorkomen dat we de economie nog verder in een dip brengen. Maar anderzijds toont het aan uh, dat uh, een dergelijke maatregel een beetje op gespannen voet is om een pensioenfonds uh, middels zijn premie... weer in een wat gunstiger vaarwater te krijgen. Ja, meneer Wouters, het was nog nooit zo slecht. Uh, hoorden wij ook al eerder al zeggen... en er zijn inderdaad heel veel pensioenfondsen nu... die onder die dekkingsgraad zitten. Wat zijn de gevolgen op de hele lange termijn... voor de mensen die over tien of twintig jaar pas met pensioen gaan? Nou, ik zou zeggen, daar is het uh, goed nieuws voor. Want uh, dan hebben we in ieder geval nog tien tot twintig jaar... om... Uh, uh, ja. ervan uit te gaan dat we ook <laughs> nog wel weer goede tijden krijgen. Ja, dat klinkt geruststellend, maar komt u nu niet met een probleem... wat u ooit wel eens weer moet inhalen? Nee, dat is zeker, maar ik zeg dat toch... omdat uh, de maatregelen voor de korte termijn... voor degene die nu pensioen hebben... Uh, veel ingrijpender zijn dan degenen die uh, een baan hebben en nog de komende jaren voor pensioen kunnen blijven sparen. Meneer Wouders, we hebben dit ook gezien in 2008. Is dit uh, net zo erg of erger? Hoe schat u het in? Het uh, allervervelendste is dat de crisis sinds 2008 eigenlijk voortduurt. en in het tweede uh, deel van dit jaar is verergerd. En dat betekent dat de pensioenfondsen door hun reserves uh, heen zijn. En Ze dus waren geen... aan het herstellen, zegt u eigenlijk, en nu komt dit er nog bovenop. Uh, dat zegt u precies goed. Guus Wouters, directeur van het pensioenfonds Metaal en Techniek. Dank dat u tijd van had. Goedemorgen. We gaan er even over door met onze economieverslaggever verslaggever Dennekamp... die dat volgt, die pensioenfondsen. gert ja, we horen het al, het zit er wel in, wel dik in zelfs... dat pensioenen verlaagd gaan worden. Is dat voor het eerst dat daar zo concreet over gesproken wordt? Nee, dit jaar waren er al vijf kleine fondsen die een dergelijke maatregel moesten nemen. Maar ja, toen ging het over slechts enkele duizenden mensen die daardoor geraakt worden. En het unieke van de nieuwe situatie is dat ook grote fondsen met deze slechte cijfers kampen. En dat ze misschien de moet, pensioenen moeten verlagen. En dan worden miljoenen Nederlanders daardoor geraakt. En is het jou duidelijk, Gert-Jan, hoeveel fondsen in Nederland met dit probleem kampen? Want wij hebben er nu twee of drie genoemd. Zijn er meer? Ja, nou ja, die twee of drie zijn natuurlijk wel de grootste... en gaan dus over miljoenen Nederlanders. Maar in totaal gaat het over volgens de pensioenfederatie zo'n honderd fondsen. En dan gaat het over een specifieke groep. Hè? Want drie jaar geleden, toen begon de ellende. Bij het begin van de crisis zaten toen veel fondsen ook al in de problemen. En toen kregen ze vijf jaar om weer gezond te worden. En ze moesten daarvoor een speciaal plan schrijven. Maar nu, drie jaar later, blijkt dat er veel fondsen zijn... die die doelen die in dat plan staan niet halen. En die moeten dus hardere maatregelen nemen... Zoals geen inflatiecorrectie, de premie verhogen en dus dat korten. Dat moeten ze nu in het plan opnemen. Het hoeft pas in april 2013 worden uitgevoerd. Maar het pijnlijke is toch dat pensioenfondsen moeten aangeven dat het pensioen onzeker is. En dat er zelfs gekort kan worden op sommige pensioenen. Ja, het zijn natuurlijk gevolgen van de financiële crisis, de schuldencrisis, slechte beleggingsresultaten. Of kunnen de fondsen er zelf ook iets aan doen? Nou, fondsen kunnen er zelf iets aan doen. Ze kunnen dus de premie verhogen en zorgen dat er meer in kas uh, komt. Een andere mogelijkheid is beter beleggen. Maar ja, uh, dat valt nu natuurlijk niet mee. Uh, de beurs gaat alleen maar naar beneden. En eigenlijk, als je daarnaar kijkt... dan hebben de fondsen het nog niet eens zo slecht uh, gedaan. En dan is er nog een derde mogelijkheid. Zorgen dat er minder geld uitgaat. Dus geen indexatie. Of zelfs de pensioenen verlagen. En uiteindelijk zie je hoe moeilijk fondsen het hebben. Want dat is geen populaire maatregel, dat doen ze niet graag. Daar praten ze ook helemaal niet graag over. En toch zijn ze nu gedwongen om in ieder geval aan te kondigen... dat die maatregel er misschien aan zit te komen. Dit typeert ook wel weer de pijn van het pensioenstelsel dat we hebben. Hè? Want fondsen zijn afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten... waar ja, ze eigenlijk nauwelijks scheep op hebben. Ja, en dat hoorde je net uh, Peter Borgdorf uh, een uurtje geleden ook zeggen. Uh, um, hij geeft aan dat zeg maar die huidige crisis op deze manier het meest gevoeld wordt door de Nederlanders. Misschien lijkt het alsof het allemaal een beetje aan ons voorbij gaat... De... Uh, uh, financiële crisis en met name de eurocrisis. Maar pensioenfondsen kampen met die lage rente, dat is een direct gevolg van de problemen op de financiële markten. Het feit dat men het zuiden niet meer vertrouwt en vlucht in staatsobligaties van Nederland en Duitsland. En daar hebben pensioenfondsen gewoon last van. Dan zie je dat de dekkingsgraden kelderen en dat ze dit soort draconische maatregelen moeten aankondigen. Nou, er valt ook iets te verwijten, Gert-Jan, want uh, ze hadden misschien ook, en dat is wel voor gewaarschuwd, wat, wat minder riskant ook kunnen beleggen. Of zit het hem daar niet in. Nou ja, dat zou misschien kunnen, maar uh, dan heb je nog een ander probleem... Dat, uh, dat je dan ook niet de resultaten haalt die je wenst. Eigenlijk willen pensioenfondsen een geïndexeerd pensioen geven. En als je alleen maar het geld bewaart wat mensen aan je geven dan krijg je geen waardevast pensioen op het moment dat je met pensioen gaat. Dus uh, dat is dan een uh, probleem. Dus je moet het wel beleggen. Dat kun je natuurlijk wel wat veiliger doen. Maar ja, op dit moment, kijk om je heen. Het valt niet mee om plekken te vinden waar geld nog zeker is. Hè. Vroeger dachten we dat staatsobligaties van Europese landen veilig waren. Nou ja, tegenwoordig weten we wel beter. Het Jan Dennekamp over de problemen van de pensioenfondsen. Daar praten we na negen uur over door met Gerard Riemen. Hij is van de Pensioenfederatie. En zo dadelijk natuurlijk uh, Hans Wijs van AXO. Die maakt zich ook zorgen. Misschien ook wel over zijn eigen pensioen. En het geheim van de eenhoorn beleefd door Kuifje. Verfilmd door Steven Spielberg. Brussel is in rep en roer. Hoor. Hoort er zo meer over. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe stopt de weg, Dennis? Nou, boven de Grote Rivieren valt het eigenlijk wel mee. In totaal in heel Nederland staat er zo'n 100 kilometer. Nou, ten zuiden van de Grote Rivieren is het gewoon een ouderwetse spits. Dat komt natuurlijk omdat ze daar geen herfstvakantie hebben... Zo loopt het op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven vast... tussen Weert Noord en Valkenswaard over 9 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os... daar staat tussen Renkum en het Knoopend Ewijk 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Joris van der Kerkhof is vanochtend op pad met Tunesiërs... die vandaag al mogen stemmen voor verkiezingen... die zondag pas in Tunesië worden gehouden. Joris, heeft Hatja al gestemd? Hatja, die wilde wel gaan stemmen. Oh. Ja. ja. Oh. <laughs> maar wat ging er mis? Nou, ik ben een paswoord vergeten en die is niet onderweg. Ja, Helemaal van de andere kant van, van Den Haag hier naartoe. En bij de Nederland, je hebt voor Nederland ook al twee keer gestemd, Toen had je het wel meegenomen. Ja, ja absoluut. Ja, natuurlijk. En nou voel je je erg stom. Nou, door alles en nog wat ben ik uh, wat vergeten. Dat, ja. uh, maar maakt niet. Het komt door spannend. jou, Joris. Ja, mij. Het komt door mij, Lara. Dat ja. begrijp ik ook wel. Ja, het komt op mij. Je had het wel mogen zeggen hoor, dat het ja. op mij kwam. Uh, aan de achterkant van de ambassade, uh, een witte deur door. Het ziet er een beetje onmogelijk uit eigenlijk. En als je die deur open doet, ik mag niet naar binnen, ben niet geaccrediteerd. Uh, dan staat er de vlag van Tunesië. Er zitten twee mensen achter een, uh, achter een tafel. En er zit iemand die je dan een stembiljet geeft. Uh, je zit nu al een tijdje te wachten zonder paspoort. Heb je mensen gezien die al zijn gaan stemmen? Uh, jawel. Ik heb wel een paar gezien die al. Ik heb gestemd en ik zag een box, en, uh, en daar zitten nog uh, wat plaatjes in. Ja. Dus het uh, is al gebeurd. Ja, ik ga er helemaal blij van kijken. Pim de Kuijer is degene die aan het controleren is of dat het allemaal wel goed gaat. Wat staat er op uw, uh, op uw naamkaartje? Want er is allemaal nog wat bijgeschreven. Uh, op mijn bed staat heel veel in het Arabisch en dat kan ik helaas niet lezen. Uh, zit in naam namens het Europese parlement? Er staat ook het Europese parlement. Die hebben mij benaderd om hier de verkiezingen te waar te nemen. Um, en ik zit hier uh, in principe namens mezelf uh, als verkiezingswaarnemer om te kijken of inderdaad alles, uh, alles uh, naar wens verloopt. Hadden wij pas op de redactie gisteren besloten om dit onderwerp te gaan doen... te laat geweest om dan een accreditatie aan te vragen. U hebt dat al een tijdje geleden gedaan. En wanneer kwam die accreditatie? Uh, die kwam tien minuten geleden ongeveer binnen. In principe hebben we pas vorige week accreditatie aangevraagd. Want deze verkiezingen zijn natuurlijk niet heel erg lang van tevoren gepland. Dus er moet heel veel op het laatste minuut gebeuren. Dus ook onze accreditatie was, uh, zat nog in de, in de, in de brievenbus eigenlijk... En uh, mijn badge ligt nog ergens in Tunesië. Dus ik, uh, ik heb vanochtend gebeld naar Canada. Daar zitten mensen die... <laughs> die om het dat lekker op... makkelijk te maken. Om het ja. nog makkelijker te maken. En die hebben uiteindelijk gebeld met dit stembureau. En toen mocht ik naar binnen. Oké, okay, dus in Canada wordt het eigenlijk allemaal geregeld. Uh, het belangrijkste deel van de verkiezingen buiten Tunesië. Maar dat zijn ook weer, in Frankrijk wordt het weer door anderen geregeld. Uh, betekent dat dat het een beetje een puinhoop is? Of uh, is dit wel heel kort door de bocht? Uh, nou, dat kan ik hier vanuit dit ene stembureau niet zo 1, 2, 3 beoordelen. Maar ik kan me voorstellen dat het een enorm logistieke nachtmerrie is om zoiets uh, te regelen. Ik heb zelf ook wel eens verkiezingen moeten organiseren in Afrika. En ik weet dat het geen pretje is. Met zoveel stembiljetten, zoveel kiezers over de hele wereld. En dat allemaal op zo'n korte termijn. Ik geef het ze te doen. Als we nou naar Hadja kijken, ze is bijna 20. Ja. Uh, mag stemmen. Voor het eerst in Tunesië heeft al twee keer in Nederland gestemd. Dat is misschien wel waarom je dit soort dingen doet. Als je iemand zo blij aan het kijken is, dat ze mag stemmen. Uh, ik, ik ben benieuwd of ze straks ook nog zo blij kijkt als ze gestemd heeft. Ik denk het wel. En dat vind ik altijd wel mooi om te zien natuurlijk. Ik heb in landen gezeten waar uh, mensen uit kleine dorpjes moeten komen en uren moeten lopen. En dat doen ze wel. En ze gaan uh, voor die stembus uh, staan. En dat is mooi om te zien. Ja, nou dit ook. Uh, ik hoop dat je vader zo komt met het paspoort. We wachten. dom. Ja. Ja. en wij wachten met jullie mee. Joris van de Kerkhof, tot straks. Tien voor half negen uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Axo Nobel heeft in het derde kwartaal de winst met meer dan 30% zien dalen... naar 148 miljoen euro. De grootste verfproducent ter wereld heeft last van de verslechterende economie... en de stijgende grondstofprijzen... en verwacht niet dat dat ook snel verbetert. Daarom is de winstverwachting omlaag geschroefd... en gaat Axo flink reorganiseren om de kosten te besparen. Nou, we praten met de bestuursvoorzitter van Axo Nobel, Hans Weijers. Meneer Weijers, goedemorgen. Dat klinkt niet al te best. Het gaat al een paar kwartalen... Trouwens niet zo heel erg goed met Axonobel. nobel Waar loopt u nou tegenaan? Wat merkt u van de malaise? Nou, laat ik beginnen te zeggen. Het, u zegt het gaat niet goed met Axo. Het gaat, het gaat op zichzelf uh, goed met Axo. In de zin we groeien. Ook zelfs dit kwartaal groeien we nog 5%. En uh, we winnen nieuwe klanten. Uh, we openen fabrieken. Maar met name in uh, Noord-Amerika en Europa... Uh, is nu al een tijd, uh, zeg maar... Uh, zijn de effecten van de financiële en economische crisis steeds meer zichtbaar... Uh, en daarbovenop uh, hebben wij te maken met uh, uh, een enorme uh, grondstoffenkosteninflatie. Die ons, zeg maar, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met vorig uh, Als je dit kwartaal vergelijkt met vorig jaar. dan is onze rekening die we moeten betalen voor grondstof, is zo 700, 800 miljoen omhoog gegaan. Dat kun je natuurlijk niet allemaal uh, in een paar maanden doorvertalen naar je klanten. die het toch al gedeeltelijk moeilijk hebben vanwege nee. die economische crisis. Dus dat heeft een, dat heeft een uh, invloed op je resultaten. Dan gaat je winst omlaag. En we moeten winst maken om ook weer te kunnen investeren in groei, Want we willen met dit bedrijf naar 20 miljard groeien. Ja, dus u zegt, door het stijgen van de grondstofprijzen... door de problemen in Europa, de eurocrisis... voelen wij dat consumenten gewoonweg minder verf kopen? Komt het daarop neer? En bedrijven dus ook? Het is inderdaad zo dat uh, in de eerste plaats... worden er in, het he in dat hele deel van de wereld steeds minder nieuwe huizen gebouwd. Er is ook een enorme huizencrisis. De, de, de, de, uh, en ook commerciële goedcrisis. in dat hele deel van de wereld. Er worden minder huizen gebouwd. Mensen uh, kunnen uh, hun huis niet meer verkopen, blijven zitten. Uh, dus er is ook minder mensen die van het ene huis naar het andere huis gaan. En daarbovenop is het zo dat mensen onzeker zijn over hun baan, over hun pensioen. En dan stellen ze bepaalde uh, dingen uit die ze op dat moment denken een tijdje te kunnen uitstellen. Dus zeg maar het opverven van hun huis. Dus ja, die consumentenmarkten die staan fors onder druk. Als je bijvoorbeeld nagaat dat in Noord-Amerika, als je het over de laatste drie, vier jaar neemt, uh, in, in, in de Verenigde Staten, dat de markt 35% omlaag is gegaan in volume. Dan heb je natuurlijk over gigantische mm -hmm. dalingen. En je ziet daar natuurlijk nu ook de eerste tekenen van in Zuid-Europa. Dat uh, is in de kranten uitgebreid beschreven hoe dat in Spanje toegaat... en in Italië en in Griekenland. En maar ook in, in dit deel van, uh, van Europa, in, in Nederland en, en België... weten we dat die huizenmarkt het vlot zit, ja. dat mensen niet meer verhuizen. Ja, nou, u, u voelt dat, dat is wel duidelijk. Nou moet u reorganiseren. ...de kosten besparen. Gaan er verfabrieken fabrieken dicht? Weet u dat dan? Nou, kijk, er, er zullen zeker door de hele wereld fabrieken verder sluiten. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Het zal zeker ook banen kosten. Men vraagt altijd gelijk, en hoeveel banen gaan er dan in totaal bij Axel weg? En dan zeg ik altijd van, ik ga de mensen in mijn bedrijf niet de schrik aanjagen... ...door een of ander abstract nummer te noemen... Want het gaat voor hen natuurlijk over wat betekent het in hun omgeving, voor hun locatie waar ze werken. En we hebben de goede gewoonte om eerst met de mensen ter plekke te gaan praten. Ondertussen wordt er gepraat in Europa. En daar wordt nog een keer gepraat. We hadden net Ben Verwaaien in de uitzending van Alcatel Lucent, de telecomer. Ja. Van de Europese Rondetafel van industriëlen. Die zegt, er moeten knopen doorgehakt worden. En dat moet voor het eind van deze maand gebeuren. Dit weekend is cruciaal. Wat verwacht u, wat zou u de, leiders, de Europese leiders willen meegeven, meneer Weijers? Nou ja, hetzelfde wat Ben gezegd heeft. Het, het, is, het gaat maar door en het gaat maar door en het, wordt, het probleem wordt steeds groter. Het, kijk, sommige problemen worden dat kleiner als je er heel lang over nadenkt. Soms gaan ze zelfs weg. Maar dit is tegenovergesteld. Hoe lang je erover doet, dat hebben we dan nou wel gezien, hoe groter het probleem wordt. Nu gaat het zelfs over Frankrijk. Dat hadden we een half jaar geleden bij, absoluut niet gedacht. En als we nog langer praten, dan gaat het op een gegeven moment ook over Duitsland en Nederland. Dus er moet nu wat gebeuren. Uh, en het, het zal pijn doen, hoe dan ook, wat er gaat gebeuren. We kunnen boos zijn dat we geld hebben uitgeleend aan de Grieken en aan de Italianen in het verleden. Maar goed, dan hebben we niet goed opgelet. En dan uh, zitten we nu op de blaren, maar die blaren moeten niet uh, nog groter worden. Dus neem beslissingen, voer ze ook onmiddellijk uit. Niet zoals in juli een beslissing nemen en dan weer weken, maanden erover doen om het uit te voeren. De wereld, gaat, de wereld is heel ongeduldig en heel kritisch over Europa. En... Het gaat om een heel essentiële zaken. En volgens mij bent u inmiddels ook wat ongeduldig aan het worden, meneer Weijers. Als ik ben <laughs> buitengewoon geduldig. Omdat ik ook zie dat het gewoon de essentie van het Europese bedrijfsleven aan het aantasten is. Dit is banen aan het kosten. Duidelijk. Hans Weijers, dank voor uw tijd. Dag. Nog twee nachtjes slapen, dan beleeft de kuifjefilm van Steven Spielberg zijn wereldpremière in Brussel. En met de première van The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, geheim van de eenhoorn, gaat zaterdag een reeks van Kuifje-evenementen van start in Brussel. Maar vandaag al ontvangt de Belgische hoofdstad 100 stripjournalisten uit de hele wereld om Brussel als stripstad te promoten. De stripjournalist van België en onder meer schrijver van het boek De Kinderen van Kuifje, Toon Horsten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Hergé, de tekenaar van Kuifje, was top Brusselaar, dus het is wel logisch dat de film daar in première gaat, toch? Ja, dat lijkt logisch, maar dat is het lang niet geweest. Want de Amerikanen hadden in eerste instantie het idee van kijk, het is een Europese film, we moeten er in Europa iets mee doen. We doen dat in Londen en Parijs. Dat is een heel gevecht geweest, de consul-generaal van België in uh, Los Angeles. Heeft daar veel om te doen. Er wordt zelfs gezegd dat het Koningshuis zich even gemoeid heeft tijdens een handelsmissie, ja. En uiteindelijk is er dan een soort compromis uit de bus gekomen. Er is een avant-première uh, zaterdag namiddag in Brussel. En het hele gezelschap, inclusief Spielberg, neemt dan een speciale opnieuw beschilderde TGV, zoals wij zeggen, uh, hoge snelheidstrein. ...naar Parijs, waar s'avonds de echte première plaatsvindt. Kijk, er is dus veel uh, ge on, uh, gelobbyd en onderhandeld achter de schermen. Al, op zich al een avontuur dat Kuifje niet onwaardig zou zijn. Uh, dat komt het op neer. Ja. ja, Wat kunt u al over de film vertellen? Hoe kwam Spielberg op het idee om een Kuifje-film te maken? Ja, dat is eigenlijk in uh, 1981 kwam de eerste uh, Indiana Jones-film uit. En uh -huh. een Franse journalist die schreef, dit is helemaal Kuifje... Uh, dat stond denk ik in Le Monde, dus de grootste Franse krant. En Spielberg zei, Kuifje, uh, ik ken Kuifje helemaal niet. Hier wordt gezegd dat ik mij liet inspireren, iets wat ik niet ken. En hij gaf zijn medewerker, medewerkers opdracht om uh, daar een paar albums van te pakken te krijgen. En heeft hij gelezen en hij was er meteen helemaal weg van. Ja, terecht. En dan heeft die, dat waren er meer. Uh, ja, dat, uh, dat kan ik me voorstellen, ja. En hij heeft hij dus zijn medewerkster met, uh, met Hergé, uh, met de studios, eerst laten bellen. En dan heeft hij zelf Hergé gebeld. Dat was er ook een afspraak. Eerst zou Hergé naar uh, Amerika komen, maar hij was te ziek. Toen kwam Spielberg naar uh, Brussel. Hij is daar ook geweest, maar net twee weken daarvoor was Hergé overleden. Want hij leed toen al een tijdje aan uh, leukemie. En die was nog extra verzwakt, omdat hij bij een bloedtransfusie uh, uh, besmet was met HIV-virus waarschijnlijk. Mm. Bent u bang, niet bang dat um, het uiteindelijk door de hand van Spielberg uh, te veel een Amerikaanse film is geworden? Dat bijvoorbeeld, ik denk maar even aan Captain Haddock, die nogal stevig kan drinken is omgeturnd in een geheel onthouden? Uh, daar had ik op voorhand een beetje schrik van. Ik heb de film zelf nog niet gezien. Op dit moment zijn er een paar journalisten in België die hem hebben mogen zien, alleen de filmjournalisten filmdistributeur uh, antwoorden van, uh, wat moeten stripjournalisten nu bij onze film komen doen? Oké, okay, uh, dat is logisch. Dat is wel een beetje raar. Uh, maar uh, mijn collega bij de standaard die, uh, die de film gezien heeft zegt, ze hebben dat eigenlijk heel goed gedaan. Ze hebben dat niet uh, glad getrokken. Het, het weerbarstige, het prettige ook van dat karakter zit echt nog in de film. Ja, het is overigens niet een normale speelfilm. Hè? Het, is, het is deels geanimeerd. Ja, het is, uh, motion capture heet die techniek eigenlijk. Dus je krijgt eerst acteurs die een bepaalde passage spelen, dat wordt opgenomen en dan digitaal bewerkt. En uh, ik denk dat dat voor Kuifje eigenlijk het ei van Columbus zou kunnen zijn als het goed gedaan is. Ja. Omdat bij de, de, er zijn in het verleden al een, een vijftal films gemaakt over Kuifje. En ofwel waren dat animatiefilms ofwel waren dat uh, live actiefilms met echt acteurs. Ja. En dat was altijd een beetje het probleem dat dat eigenlijk nooit echt werkte. Ja. Want als je erover nadenkt, die strip, dat, is, dat zijn eigenlijk realistische decor's, realistische steden, realistisch, realistisch weergegeven landen, avonturenverhalen. Maar die karakters zijn karikaturaal. Ja. Dat is eigenlijk een contrast. Maar door die, die, wat de klare lijn wordt genoemd, de manier van tekenen van Hergé, maakte er daar toch een eenheid van. En ja. tot op heden was het eigenlijk niet gelukt om daar een film equivalent voor te vinden. En nu dus wel. Meneer Horsten, wij wensen u uh, mooie dagen komende dagen in Brussel. Ik hoop het ook. En een fijne première. Okay. Hartelijk dank Dankjewel. voor uw verhaal over deze film... waarin dus ook wel degelijk hoofdrolspelers zitten. Jamie Bell bijvoorbeeld speelt Kuifje. En Daniel Gregg is Scharlaken Rakhem. Je hoort het wel vaker in tijden van crisis. Wat doe ik met mijn beleggingen? Robeco geeft u graag helder antwoord. Op basis van 80 jaar ervaring in economische voor- en tegenspoed... Daaruit hebben we zeven belangrijke lessen getrokken. Zeven richtlijnen voor beleggen tijdens de crisis. Dus als u wilt weten welke richtlijnen wij hanteren en wat u anders kunt doen, kijk dan op robeco.nl slash 7. Anders kijken, anders doen. Robeco, the investment engineers. Wat een interessante trivia. Eh, uh, trivia, ja. Kijk, van de Remea Avanta cv-ketels zijn er gewoon 1 miljoen verkocht. 1 miljoen! Kijk, als iedereen zijn Avanta heeft, dan moet dat dus wel goed zijn. Een betere garantie is er niet. Kijk op Remea.nl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 Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa in skiscirkel Saalbach Ginterklemleeogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij het op één na grootste pensioenfonds Zorg en Welzijn is de dekkingsgraad nu 91 procent. Directeur Peter Borgdorf legt uit wat dat betekent. Wij rekenen uit hoeveel geld hebben we nu nodig. Dat zou 100 moeten zijn, want dan heb je precies genoeg. We hebben maar 91, dus we komen 9 euro op elke 100 euro tekort. En daardoor is er geen geld om de pensioenen bij Zorg en Welzijn te verhogen, zegt Borgdorf.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 In Griekenland wordt net als gisteren massaal gestaakt tegen een nieuw bezuinigingspakket van de regering. In alle sectoren leggen mensen het werk neer. Eén groep is weer aan het werk gegaan, dat zijn de luchtverkeersleiders. Het bezuinigingspakket ligt op dit moment bij het parlement. En het is de bedoeling dat de parlementaire behandeling vandaag wordt afgerond. Griekenland dreigt te bezwijken onder de schulden. Het faillissement is tot nu toe afgewend door miljarden leningen van de EU en het IMF. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. De Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken is nu in Bosnië... vanwege de mogelijke toetreding van Bosnië en Montenegro tot de Europese Unie. En bezoekt dus ook de enclave, CDA-Kamerlid Knops. We zijn zeer welkom. De mensen hebben heel veel behoefte om met ons te spreken... Ik ga ervan uit dat het best een emotioneel gesprek kan worden, maar het feit dat wij zo zijn uitgenodigd maakt ook dat er nu een, een moment is gekomen dat we dit soort zaken met elkaar moeten bespreken. We zullen ook een kans leggen, ambassadeur en ikzelf, bij het monument. En ik hoop dat dat ook het begin is van een dialoog tussen het Nederlandse parlement en het Bosnische parlement. Nederland wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden moslimmannen die in Srebrenica door Servische troepen zijn vermoord. In de World Solar Challenge in Australië is het team van de TU Delft geëindigd op de tweede plaats. Het team van de Japanse Tokai Universiteit kwam als eerste over de finish. De race van Darwin naar Adelaide wordt om de twee jaar gehouden. Er doen speciale wagens aan mee die rijden op zonne-energie. En voor het team uit Delft was het tot het eind toespannend. Coureur op campus. Met name de laatste kilometers hadden we ons toch nog even verkeken. omdat we een brug niet hadden aanzien komen. En uh, toen kon uh, nu na zes bijna niet meer omhoog je kroop de laatste meters omhoog, dus het werd alsnog heel spannend want als je stil kon te staan uh, langs de baan en dan hadden we misschien op de tweede plek kunnen verspelen aan Michigan. De laatste vier keer was het team van Delft de winnaar. Het is onduidelijk of het spoedoverleg in Berlijn... tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. Twee spraken elkaar gisteravond, maar ze wilden na afloop niets zeggen. Zondag is er een belangrijke Europese top. Maar Merkel en Sarkozy zijn het toch altijd niet eens... over hoe dat noodfonds, het EFSF, moet worden vergroot. En doordat Sarkozy in Berlijn was... kon hij niet bij de bevalling zijn van zijn vrouw. Carla Bruni is gisteravond bevallen van een dochter... Die dochter Heet is niet bekendgemaakt. Het presidentiële paar beschouwt de geboorte als een privé-aangelegenheid. En Bruni had al aangegeven dat de pers het kindje niet te zien krijgt. Ik ga mijn baby niet laten zien aan de pers, vertelt de presidentsvrouw nog eens. Ik denk dat jullie, journalisten, meer bezig zijn met mijn baby... dan dat de Fransen ermee bezig zijn. En Carla Bruni, het is de eerste keer dat een zittende president in Frankrijk een kind krijgt. Sarkozy is gisteravond laat natuurlijk alsnog naar zijn vrouw en dochtertje gegaan. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De buien houden vandaag nog aan, maar het is voorlopig wel de laatste dag. Na vandaag mogen we droog en zonnig weer verwachten. De meeste buien vinden we op dit moment in het westen en noorden van het land. Maar in de loop van de dag zullen de buien zich ook dieper landinwaarts bewegen. Naast regen is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur komt niet veel verder dan een graad of 11 en de westen tot noordwesten wind is zwak tot matig boven land en is lokaal krachtig aan zee. Later in de middag concentreren de buien zich aan de kust en wordt het in de rest van het land droog en klaart het op. Komende nacht koelt het af naar 6 graden aan zee. In het binnenland komt de temperatuur lokaal rond het vriespunt te liggen. Met weinig wind is vooral het binnenland gevoelig voor misbanken. Vrijdag wordt ons zonnig weer beloofd. De temperatuur komt uit op maximaal 12 graden... bij een overwegend matige wind uit het zuidwesten. Ook het weekend verloopt droog en zonnig. De temperatuur blijft al wat aan de lage kant. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 24 files. Het is minder druk door de herfstvakantie in het noorden en het midden van het land. En de meeste files staan in het zuiden, want daar is het nog geen herfstvakantie. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Valkenswaard 9 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam 4 kilometer bij Soeterwoude-Rijndijk door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook aansluiten op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en knopert Ewijk 5 kilometer. Tik tak, shoebak Jansen is een in igra. Made in Holland. Delivered by TNT Express. Jansen doet goede zaken met zijn shoebak in Moskou. TNT gaat net zo ver als uw ambities. Hoe het klinkt als u zaken doet in Rusland? Ga naar tnt Vragen 0800 1234. TNT Express. World class worldwide. Stel, u gaat voor langere tijd in het buitenland wonen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 Als u en uw partner gaan scheiden en u wilt weten wat de gevolgen zijn voor uw pensioen, doet twee. Tegenwoordig kunt u veel financiële zaken zelf regelen. Maar soms heeft u liever persoonlijk contact en deskundig advies. Wel dan uw preferred banker. Een eigen adviseur wanneer u dat prefereert. Dat is Preferred Banking Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu.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 Kies voor controle en de bewezen technologie van Cisco. Want Cisco loopt voorop in netwerken en in serverinnovatie. Wilt u ook volledige controle krijgen over uw netwerk? Dat kan. In slechts 30 minuten. Ga naar cisco.nl slash netwerk. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik moet er even slikken. Eindelijk was het al zover gisteren. Ja, Carla Bruni, vrouw van de Franse president Sarkozy, is bevallen van een dochter. Althans, volgens de Franse media, want formele bevestiging hebben we nog steeds niet. Parijs, correspondent Ron Linker, jij wel? Nee, er is helemaal niks, Marcel. Geen verklaring van het ELC, geen naam, geen geslacht, geen gewicht. Niks. Laat staan foto's. Dat is eigenlijk precies zoals Carla Bruni al had aangekondigd. Hè. Ze wil dat dat kind, haar kind, beschermd opgroeit en niet voortdurend uh, een prooi is voor paparazzi. Uh, ze heeft zelfs een advocaat ingehuurd die de media gaat controleren. In Frankrijk zijn het strikte mediawetten als het gaat om kinderen. Hè. Ze mogen hier alleen uh, onherkenbaar in beeld worden gebracht. Maar waar Bruni naar het schijnt vooral bevreesd voor is, dat is dat buitenlandse media. Dus ze noemt met name de Britse pers, zich niet aan die wetten gaat houden. Nou, daar is die advocaat voor. Oké, okay. maar de Franse media zijn uiteraard wel voluit gegaan. We hebben dat eerder vanochtend alleen gehoord in het Radio 1 journaal. Wat melden ze allemaal? Wat weten ja, ze? Ja, wat melden ze allemaal? Want uh, ze staan wel allemaal voor de deur van die kliniek. Maar ja, ze, ze, ze hebben niks om te melden. Ze hebben geen informatie. Die verslaggevers hebben... ...vastgesteld dat Bruni gisterenochtend naar binnen ging, uh, dat Sarkozy twee keer een bezoek heeft gebracht... ...en voor de rest ja, is het speculeren, reconstrueren. Uh, de krant uh, Le Parisien bijvoorbeeld, die, uh, die heeft de agenda van, van papa Sarkozy er maar eens bijgepakt... ...en heeft mensen gesproken die hem gisteren ontmoet hebben. En dan ontstaat een aardig beeld van hoe die dag verlopen moet zijn. De hele dag had Sarkozy bijvoorbeeld zijn telefoon op tafel liggen bij al die vergaderingen. En vlak voor twee uur smiddags gisteren klonk er ineens een ping op zijn telefoon... Hij trok zich vijf minuten terug en kwam met een brede glimlach terug. Maar ja, ook in die gezelschappen nergens bevestiging. Hij is zelfs nog s'avonds naar Duitsland gegaan voor een ontmoeting met Merkel. Ook daar niets naar buiten gekomen. Gisteravond later is hij nog één keer naar de kliniek gegaan en iets na middag ging hij naar huis. Dat is het. Dat is wat ze melden. Nou, Als we ervan uitgaan dat Sarkozy vader is geworden, weer vader is geworden. Mm -hmm. Zou hem dat dan nog helpen in de peilingen? Er ja, zijn verkiezingen volgend jaar hè? en uh, mensen hebben wel beweerd dat deze zwangerschap hem goed zou uitkomen in de peilingen. Maar ja, er is een peiling gedaan en 62% van de Fransen, bijna twee derde, zegt ja, dat het hen eigenlijk niet interesseert de geboorte van de baby van Bruni en uh, Sarkozy. Maar goed, niemand heeft een voorbeeld uit het verleden hè, om mee te vergelijken. Sarkozy blijft een man van primeurs, presidentiële primeurs, want in de moderne geschiedenis van Frankrijk is het niet eerder voorgekomen dat een zittende president A ging scheiden, dat deed hij. Nooit eerder voorgekomen dat een president ging trouwen. Ook dat heeft hij gedaan. En nu dus nog nooit eerder voorgekomen dat een president vader werd. Dus ja, misschien denken ze wel het moet geen rariteitenkabinet worden. Maar over het algemeen is de verwachting dat de geboorte van deze dochter onvoldoende zal zijn om Sarkozy, die belabberd staat in de peiling, om die uit het slop te trekken. Maar goed, we zullen zien. Ron Linker in Parijs. En de volgende keer willen we een naam. Oké, okay, goed. Ik heb gehoord dat het een, een bloem is, dalia. Maar ja. hoe dat zijn geruchten? Nou, premier Rutte is met een delegatie van zakenmannen op bezoek in Rusland. Later vandaag ontmoet hij president Medvedev en premier Poetin. En gisteren sprak hij al met mensenrechtenactivisten. Hij ging onder meer over een van de grootste problemen van Rusland... op dit moment de enorme corruptie in het land. Volgens Jelena Panfilova van de anticorruptieclub Transparency International had Rutte zich goed voorbereid. Yes, I think he was very well prepared. He was very open and frank. Ja, ze, lacht, ze was positief verrast over de manier waarop hij was voorbereid, Mark Rutte. Hij wist van de concrete zaken waar ze het over hebben gehad, enkele voorbeelden ook die aan de orde zijn gekomen. Nou is dus één van de belangrijkste doelen van het bezoek van de premier is ook dat er zaken gedaan worden met Rusland. Wat heeft u hem geadviseerd over hoe Nederlandse bedrijven buiten de corruptie kunnen blijven in Rusland? Er zijn alleen twee versies of wat business kan doen. Over het werken in een systemisch corrupt environment. En we hebben systemisch corrupt environment. Er zijn twee manieren om zaken te doen in Rusland. De ene manier is om je eigen ethische standaarden hoog te houden. Niet mee te doen aan de corruptie, maar dan gaat zaken doen in Rusland heel erg langzaam. De tweede manier is om te spelen according to business as usual rules. Pay and then later on find themselves in trouble. De andere mogelijkheid is om mee te doen aan de corruptie... en dan vroeger of later, als buitenlands bedrijf zeker... dan raak je in de problemen. Uh, op, op welke manier? In what way? Uh, the problem is that once you... Als je eenmaal begonnen bent met betalen, dan kan je gewoon nooit meer ophouden. Je komt in het systeem en je wordt er een onderdeel van. En wat er uiteindelijk gebeurt, is dat je ook in de problemen kan komen als Nederlands bedrijf met de Nederlandse wetgeving, anticorruptiewetgeving. Of course, there is a third way to deal with it, not to do business in Russia. Er is nog een derde manier, voegt ze eraan toe. En dat is om geen zaak te doen in Rusland. Maar daar is er geen voorstander van. Want we willen dat goede bedrijven in Rusland komen investeren. Ik neem aan dat u tegen de premier heeft gezegd dat Nederlandse bedrijven voor de eerste optie moeten gaan. Niet meedoen aan de corruptie. Wat heeft de premier daarop geantwoord? Hij zei oké. Oké, hij begrijpt problemen. En ik denk dat hij heel realistisch is over. About all Premier Rutte uh, was het eens met uh, de ideeën van mevrouw Panfilova. En ze heeft hem ook nog geadviseerd dat als uh, Nederlands bedrijven toch in de problemen komen, dat ze contact kunnen opnemen met Transparsie International. En dat zij ook hier in Rusland zullen proberen om contact op te nemen met hun collega's in Nederland. We willen de Nederlanders dat er heel veel... In nice like het okay. International heeft ook aanwijzingen dat er sprake is van het witwassen van zwart geld via Nederland. En daar heeft ze ook bij de premier op aangedrongen dat hij vraagt aan de banken als er opeens hele grote bedragen binnenkomen vanuit Rusland of via constructies die vanuit Rusland zijn oorsprong vinden om dan navraag te doen naar waar dat geld vandaan komt om te voorkomen dat Nederland ook besmet raakt met de uitwassen van de corruptie waar Rusland zo last van heeft. De slager die zijn eigen vlees keurt. Nou, dat wil niemand. Laat dat nu ook gelden voor het verstrekken van vergunningen en het toezicht op kernenergie. En dat allemaal in één hand in Nederland. Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. Er staat nu 85 kilometer aan file in het hele land. Het is minder druk door de herfstvakantie in het noorden en in het midden. De meeste files staan in het zuiden, want daar is het nog geen vakantie. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat tussen Weert Noord en Valkenswaard 9 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Soeterwoude 5. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 naar Utrecht. Bij Maren staat daarom 3 kilometer file. En aansluit op de A50 arnhem os Tussen Renkum en het Knopend Ewijk 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het bevorderen van kerncentrales, de vergunningverlening en het toezicht op de kerncentrales is sinds 2010 bij één ministerie ondergebracht. Namelijk het ministerie van Economische Zaken bij minister Maxime Verhagen. Bij de vorming van het nieuwe kabinet is het ministerie van VROM opgeheven waar de kernfysische dienst onder viel. En die dienst ging over de vergunningen. Energiedeskundige en atoomfysicus professor Wim Turkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. En u vindt dat geen goede situatie, waarom niet? Nou, je moet niet het bevorderen van kernenergie en het uh, kritisch controleren op, uh, van de veiligheid van kernenergie onder één minister uh, brengen. Want uh, dan kun je op den duur een, een cultuur creëren waarbij die uh, controle op de veiligheid uh, onvoldoende wordt gegarandeerd. Dan moet je jezelf controleren. Ja, en dat, dat is de les die je kunt leren ook uit uh, Japan. Daar heb je een soort gelijke dienst, daar heet het de NISA. En die ging inmiddels zover dat zij bijvoorbeeld bij hoorzittingen rondom de bouw van nieuwe kerncentrales bevorderden dat er mensen in de zaal zaten uh, om positieve vragen en positieve opmerkingen over kernenergie uh, te, te stellen. Om op die manier te bevorderen dat uh, ja, het publiek voorstander werd van kernenergie. Mm. Maar meneer Turkeneug, je kunt toch aan de ene kant um, voor uh, kerncentrales zijn en dat toch nog veilig willen doen? Dat hoeft dan niet per se een tegenstrijdig belang te zijn? Of ziet u dat Het hoeft niet per se tegenstrijdig te zijn. Maar dat wil je garanderen. En je wil dat gewoon voorkomen. En daarvoor moet je de zaak goed scheiden. Dat is ook afgesproken nu internationaal dat dat moet. Dus dat je dat echt helemaal onafhankelijk moet maken. En, uh, ja, Dan is het beter om het te hebben in de oude situatie... Uh, dat het onder een andere minister valt. Uh, en nog beter zou zijn wanneer die dienst helemaal onafhankelijk kan functioneren... zoals je dat uh, bijvoorbeeld ook in Engeland uh, ziet. En heeft u aanwijzingen dat die kernfysische dienst dat nu niet kan... niet onafhankelijk genoeg kan functioneren? Oh, nee, nee, nee. Ik, ik zeg niet uh, dat op dit moment uh, dat zij bewust... Ja. Uh, maken, Op, papier dus ook. Op papier klopt het niet. Op papier klopt het niet. Op papier klopt dat niet en je krijgt op die manier wellicht op den duur een cultuur, zoals we dat ook in Japan hebben gezien, dat er onvoldoende veilig wordt uh, gefunctioneerd uh, en dat men onvoldoende veilig toezicht houdt op het functioneren van kernenergie. En nou zegt het ministerie van Economische Zaken, uh, het ministerie bevestigt inderdaad dat die diensten onder verhagen vallen, ja. uh, maar zij zien geen reden om de organisatie op dat punt aan te passen, want het is ook veel efficiënter om het allemaal op één ministerie te regelen. Ja, wat vindt u nou ja dat, dat is al een beetje uh, precies uh, de verkeerde uh, mentaliteit. Uh, want dan gaat het over efficiëntie en dan gaat het niet meer over veiligheid. Uh, je wil nou juist uh, dat helemaal onafhankelijk naar de veiligheid kan worden gekeken... en dat men ook de voet moet kunnen dwarszetten wat betreft precies. de kunningsverlening. Ja. Ook al is het doel van het kabinet om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Ja. En uh, het ministerie kan dit wel een uh, goede oplossing vinden. Internationaal, zegt u, overtreden ze de regels? Nou, het is zo dat de IAEA heeft besloten dat ze het toomagentschap in, in Wenen om nu een audit te komen doen... bij alle kernvisiediensten in de wereld. Dat is nieuw. En binnen twee à drie jaar komen ze dus ook in Nederland langs. En dan gaan ze dus kijken hoe die KVD precies uh, hier in Nederland functioneert. Of ze onvoldoende uh, of voldoende afhankelijk uh, kunnen functioneren. Of er ook voldoende capaciteit is. Of ze ook voldoende deskundigheid uh, hebben. Ja, en u zegt dit kan de Lakmoestest niet doorstaan? Wat mij betreft uh, niet, maar uh, goed, ik ben niet uiteindelijk de instantie die erover gaat. Nee, maar wel deskundig. Meneer Turkenburg, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. 9 Negen minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als u eerder vanochtend geluisterd heeft, dan weet u dat um, de Tunesische Hatcha Mebrek haar heeft. paspoort was vergeten en niet mocht stemmen. Uh, Joris van der Kerkhoff, heeft ze inmiddels haar paspoort. En nou, vijf minuten geleden kwam de vader. Ja, ze zegt nu ja, heeft het paspoort in de linkerhand. Trots. Eh, maar nu hou ik er weer op. <laughs> nog even niet. Het mag zo. Je ouders zijn binnen, je zus is binnen. Je broertjes ook binnen. Ja. Die mag niet stemmen, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee. Hij is nog minderjarig. Ja. Dus. Heb je nou het afgelopen half uur daar een beetje zitten van... De... Ja, dat was een beetje koud. En uh, nu, ja... Het is, het is buiten, dus het is een beetje koud. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. binnen is het iets warmer. Mevrouw van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe warm is het bij u? En nou, het wordt vandaag 27 graden, net zoals gisteren. Dus net wat anders dan Nederland. Nou, ja, nou, uh, Hadjar is er hier helemaal van aan het lachen. met uh, het gevoel van. Oh, in Tunesië, daar in Tunis, waar u bent. Uh, dat is toch prettiger in ieder geval dan hier uh, in Nederland uh, op dit moment. Als u naar buiten kijkt. U bent er als waarnemer uh, voor de verkiezingen aanstaande zondag. De verkiezingen zijn in westerse landen al een paar dagen uh, eerder ook de mogelijkheden om te stemmen. Maar als u nu daar zo naar buiten kijkt, uh, hebt u dan het idee van... ik ben in een land waar uh, uh, voor het eerst sinds jaren democratische verkiezingen zijn? Nou, je ziet natuurlijk verkiezingsposters. Die zijn vooral gericht op überhaupt mensen bewust maken van het feit dat ze zondag uh, kunnen stemmen. Het is meer een soort get-out-the-vote-campaign. Met uh, Tunesië stemt, uh, we stemmen voor... De grondwettelijke vergadering komt allemaal stemmen. Daar is het vooral op gericht. Ik moet zeggen, ik heb de eerste verkiezingsposters van de verschillende partijen nog niet gezien. Maar, maar wij gaan natuurlijk nog heel veel partijen ontmoeten. De komende dagen zijn er briefings, zodat we precies weten hoe de Tunesische kieswet in elkaar zit. Dus ik hoop dan, dan wat meer te zien van de echte activiteiten. Ja, u, u bent net aangekomen, uh, dat wil zeggen gisteravond. Maar is het dan wel zo, als u uh, de eerste mensen daar spreekt... dat het enorm leeft van dit is een nieuwe stap... Uh, in een, in een, eigenlijk in een nieuw land, in een nieuwe democratie? Ja, er is natuurlijk heel veel hoop. Tegelijkertijd ook heel veel spanning. Uh, want het is een land wat uh, eigenlijk niet gewend is aan democratie en, en nog moet leren vertrouwen op systemen, vertrouwen op media. Um, in januari was dit nog een dictatuur met één partij. Ondertussen zijn er honderden partijen, dus het is ook voor veel mensen heel verwarrend uh, op wie ze moeten stemmen. En, en uh, wat je natuurlijk ook merkt is dat hier in Tunis, wat een, een, een hele westerse, op Frankrijk georiënteerde, moderne, uh, seculiere stad is, is het toch echt heel anders dan in het binnenland, uh, waar ook nog mensen analfabeet zijn en waar het ook veel ingewikkelder zal zijn, om precies uit te leggen waar het om gaat. En een van de laatste rondvragen heeft aangetoond dat een kwart van de mensen denken dat ze zondag een president gaan kiezen. En niet een grondwestelijke uh, uh, vergadering. Dus dat moet nog, uh, moet nog wel het werk worden verricht jij voor jou is het heel volstrekt duidelijk wat je aan het kiezen bent. Uh, voor, voor wie je kiest, voor welke partij je kiest. Een van de 111. Ja. Uh, je komt niet uit Tunis oorspronkelijk, maar uh, uit het zuiden. Is dat een gebied ook, wat mevrouw van der Laan nu vertelt... dat er, dat er op een andere manier wordt omgegaan met de verkiezingen... dat eigenlijk helemaal niet helder is waar het nou precies over gaat? Nou, wat ik van weet is dat dat gewoon duidelijk is... voor bepaalde mensen waar het over gaat... en welke partijen het grootste hebben. En... Uh... Ja, wat, ik heb ook aan mijn nicht gevraagd in Tunesië en zeiden van ja, het is allemaal duidelijk. Je ziet de spanning nog tussen al die mensen en uh, het is nog afwachten hoe dat wordt. Ja, met je nicht via Facebook of op een andere manier, ja. uh, dat is ook in deze campagne denk ik van belang, dat soort uh, uh, uitingen via, de, via internet? Ja, tuurlijk. Dat is, uh, dat is, uh, dat een van de, van de successen van onze revolutie was het Facebook en internet. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat was een hele grote stap eigenlijk. Het is snel gegaan, hè? Ja, inderdaad. Het is al gegaan uh, en uh, we wachten nog af met uh, veel hoop. Ja. ja, mevrouw van der Laan is eigenlijk gek, hè? Als je dat erop terugkrijgt, 14 januari... dat is, dat, dat is nou net, net iets langer geleden dan gisteren... maar enorm snel dat ze dan nu ook al verkiezingen houden. Is ook niet gek dat we een beetje van in de war zijn. Ja, het gaat ongelooflijk snel. Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk ook heel indrukwekkend dat zij zijn natuurlijk de eerste, het eerste land na de Arabische lente die de verkiezingen organiseren. En tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het een proces is, net zoals democratie een proces is. Wat, uh, wat je natuurlijk nooit kan zeggen, nou nu zijn er verkiezingen geweest, nu zijn we klaar. Het zal heel belangrijk zijn wat die grondwettelijke vergadering gaat doen. Het is heel erg belangrijk hoe vooral de Tunesiërs zelf de verkiezingsdag ervaren. ja, uh, nou, dat een... zie ik... Ik heb verkiezingen meegemaakt die een rommeltje waren, maar die als legitiem werden gevaren. En verkiezingen die er perfect uitzagen, maar van waar mensen zeiden van nou we vertrouwen het toch niet. Het betekent niks voor ons. Dus hoe de Tunesiërs het zelf ervaren zal een van de doorslaggevende argumenten zijn. Of we kunnen zeggen um, dat de eerste stap is gezet richting een echte langhoudbare democratie. Nou dat ziet u zondag. Dank u wel voor uw verhaal. En ik laat uh, Radja hier uh, nu uh, naar binnen gaan met haar paspoort, zodat ze kan gaan stemmen. Bij u is dat pas uh, zondag. Dank u wel. Dank u. Kijk eens aan. Het ja, gaat eindelijk gebeuren. Ze gaat stemmen. We horen straks hoe we dat is gegaan. Dan negen uur meer over de pensioenfondsen. Die zitten in nood. Dat gaat mensen pensioen kosten. Straks spreken we Gerard Riemen en hij is van de Pensioenfederatie. Sporto Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, wwv RKC... Onderkant, laat toepen. Prachtig toepen. ADO, NEC... Er is bijna 3-0... Excelsior, Heracles. Valt veel grenzen nodig in dan de bal om te stippen... En Utrecht, Herenveen... Bal voor de goal Mulekka, ja, diepe is dus normaal niet, want scoort... NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11, Radio 1, het nieuws van alle kanten...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 U heeft een occasion op het oog, zo goed als nieuw. Dat klinkt mooi, maar is het ook waar? Daarom kiest u een Volvo Select Occasion. De Volvo Dealer kent zijn complete onderhoudsgeschiedenis en hij is op meer dan 100 punten gecheckt. Bovendien krijgt hij de 12 maanden Select garantie mee, geldig in heel Europa alleen bij de Volvo Dealer. Zo maakt Volvo Select het verschil tussen mooie woorden en absolute zekerheid. Heb je een kanarie, parkiet of andere vogels thuis? Kies dan Beavar Topkwaliteit en zet Beavar Extra Vitaal op het menu. De voedzame ootcuisine voor je vogels. Beavar, de mensen die van dieren houden. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. Tintelingen.nl tintelingen. vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. Beavar. De mensen die van dieren houden. Of kijk op bhavar.nl Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. -tien -tien Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar. Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen. Nieuwe verdienmodellen. Slimmere processen. Anders naar cijfers kijken. Dan kom je bij een accountant die net als u ondernemer is. De Jong en Laan. Ondernemende accountants. Ga naar dejongelaan.nl en maak nu een afspraak. Nu, want u bent ondernemend. Ja, daar zullen we u hebben. Goeiedag met de Jonge Laan. Dit is Radio 1.